10 uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. In Noord-Italië, vlakbij Oostenrijk... is vannacht een auto ingereden op een groep wintersporttoeristen uit Duitsland. Zes mensen kwamen om het leven en de politie gaat uit van een ongeluk. De Duitsers, het zou gaan om jongeren... stapten net uit de bus toen ze werden aangereden. Een onbekend aantal raakte gewond. De bestuurder van de auto overleefde het ongeluk... en is naar het ziekenhuis gebracht. Italiaanse media zeggen dat de man van 28 mogelijk dronken was...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 De fietser raakte niet gewond, maar had wel flinke schade aan zijn fiets, al dus omroep Gelderland. Het ijzerdraad zat vast aan een markeringspaal van ongeveer een meter hoog. Volgens de politie had het veel erger kunnen aflopen. En dan het weer: het is bewolkt. Lokaal kan er een spat regen vallen. In het zuiden komt soms de zon tevoorschijn. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen. ZFM: Verkeersupdate: Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Goedemorgen luisteraars bij ZFM Jazz. In het nieuwe jaar nog een beetje een kerst nummertje... Soulful Frosty van Dave Stryker, de meester gitarist. We zitten hier vandaag met een hele bijzondere uitzending... met alle, bijna alle presentatoren van ZFM Jazz... die natuurlijk allemaal goede voornemens hebben voor het, voor het komende jaar. Dus ik zou zeggen, mannen, laat eens even weten... wat je goede voornemens zijn voor 2020. Nou, mijn naam is Erik. En mijn naam is Marco. En nou, mijn goede voornemen Marco is dat wij nog heel veel mooie shows mogen maken hier bij ZFM. Jazeker, en dat we ook vanaf dit jaar, niet alleen op de zondag, maar ook op de zaterdag een jazzprogramma hebben. En wel van 12 tot 2, elke week. En Auco, wat zijn jouw voornemens? Ja, voornemens daar heb ik niet zoveel mee. Want als je goede voornemens, dat zijn de eerste dingen die je altijd laat schieten. Het gaat om besluiten nemen in het leven. Dat klinkt wel meteen zwaar op de zondagochtend. Maar wat mijn besluit is om inderdaad, sluit ik me 100% bij jullie aan om geweldige jazzprogramma's te maken. Waarin we net die mix kunnen vinden tussen de muziek die onze luisteraars aanspreken. En hoe zit dat bij jou, Jaap? Ja, eigenlijk hetzelfde verhaal als bij jou ook. Ik neem altijd voor om geen goede voornemens te maken. Want ook bij mij strandt dat altijd hopeloos. Uh, ik hou me liever bij de muziek. Uh, ik kijk dan ook uit naar een uh, weer fantastisch uh, jazzjaar hier bij ZFM. Met een uitbreiding naar uh, de zaterdag. Dus op die manier kunnen we ons uh, publiek nog beter bedienen. Uh, Sprekend over beter bedienen. Ik heb nu een uh, nummer voor staan uh, dat ik heb meegenomen uit uh, New Orleans. Ik was in november een aantal dagen in New Orleans... En daar heb ik me gevoeld als een kind in een snoepwinkel, moet ik zeggen. De hele dag hoor je daar jazz op iedere straat in het French Quarter. Vanaf ochtends tien uur tot diep in de nacht. Het hotel waar ik zat, had een fantastische jazzclub. Met uh, iedere avond een andere groep die daar speelde. Uh, wat me opviel ook was heel veel jonge mensen. Hier zie je vaak toch bij jazzconcerten een uh, 50-plus publiek. Dat was daar absoluut niet het geval. En ik heb daar ook een cd-winkel uh, ontdekt. Iets wat in Nederland nauwelijks meer bestaat. Vol met alleen maar jazz. En ook nog jazz uit de regio. Uh, sorry Jaap, mag ik even inbreken? Jij zei, er zaten al heel veel jonge mensen. Ben je er nog achter gekomen hoe dat nou komt... dat daar heel veel jonge mensen zitten? Ja, de, de, de, de, de stad ademt gewoon muziek daar. Het, het zit volgens mij in hun DNA. Ik zag daar jongetjes van zeven, acht... Met het enige wat ze hadden was twee trommelstokken. En dan hadden ze een omgekeerde emmer. En daar zaten ze op de rand van de straat mee te drummen. Uh, onvoorstelbaar werkelijk. Ja. Ja, in Nederland zie je ook wel jonge mensen bij de jazz. Maar dan praat je over ander soort formaties denk ik. Als je kijkt naar Brut. En als je kijkt naar de New Cool Collective. Koffie, noem ze maar op, dat soort bands. Als je daar bent, dan zie je volgens mij geen 55-plussers. Klopt. Dus de, dus de, de soort muziek is ook wel van belang. Ja, maar daar ook bij mainstream... wat wij voornamelijk draaien... Euh, ook daar zie je... Euh, zowel aan de uitvoeringskant... als aan de luisterkant... zie je ook euh, heel veel... Euh, ja, zeg maar 20, 25-plussers. Okay. Nou, ik heb wat voorstaan... Uh, de luisteraars kennen ongetwijfeld de naam Marsalis. Uh, Wynton Marsalis, Jason Marsalis. Uh, het is eigenlijk een muziekdynastie. En de godfather, de vader van al deze giganten, is Alice Marsalis. En wat ik niet wist, daar kwam ik in New Orleans achter... was dat de familie Marsalis uit New Orleans komt... en dat vader Alice daar nog steeds woont. Nou, Ik zei net in die uh, cd-winkel, uh, met, met name lokale artiesten... Daar vond ik een uh, hele mooie cd van het uh, Alice Marsalis Trio. Hij is inmiddels uh, achter in de 70, schat ik, voor in de 80. Maar treedt nog steeds op, ook één keer in de maand... in een jazzclub in New Orleans. Jammer genoeg was dat uitverkocht, anders was ik er ook geweest. En deze cd, die vrij recent is... Uh, uitgegeven in 2014 op ILM Records... Uh, dan gaan we luisteren naar het Alice Marsalis trio. En Alice Marsalis op de piano wordt begeleid door zijn zoon Jason op drums. En Bill Huntington op bas van, van de CD On The Second Occasion gaan we luisteren naar The Breeze and I. En dat was Alice Marsalis. Ik denk dat ik niet te veel had gezegd dat uh, Papa Marsalis nog een uh, aardig stukje jazz kan spelen. Vrienden, nou, nou ja. <laughs> wij hebben ook wat een, hebben jullie klaar liggen? Wij hebben ook iets heel moois klaar liggen en wel van Nederlandse bodem. Ja, en dat bewijst ook dat er ook nog jeugd is in Nederland die van pikmensen houdt. en van jazz. Deze jongen is 25 jaar, woont ja. in Beeldhoven. Hij tennis. Hey Dennis hij heeft vorig jaar, eind vorig jaar nog een duet gezongen met Michael Bublé in Duitsland. Bij een ook, van zijn optredens. Ook niet tenminste. Uh, laten we het niet langer in spanning houden. Die jongen heet Dennis van Aarsen. En we hebben een, een nummer klaarstaan. Uh, uh, wat eigenlijk een pop-rocknummer is van Anouk. En dat is opnieuw gearrangeerd uh, voor Big Band. En dat heet Modern World.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 Een prachtig nummer van Dennis van Aassen samen met een big band, Modern World. Hiermee heeft hij ook de, de Voice of Holland gewonnen in 2019. En dan zie je toch maar weer dat jonge mensen eh, en dat er een publiek is voor jazz. En zeker met de uh, big band. Auko, wat ja, heb jij? Ik heb uh, uh, wat meegenomen. Ik ben een beetje van de ballads. Hè? Ik draai regelmatig ballads in het programma. En van uh, wat rustige muziek. Uh, een oudere man die houdt wat meer van uh, een beetje bejaarde klanken zou ik bijna zeggen. Maar dat geldt niet voor deze dame. Hoewel, het is een soort toch wel weer vrij rustig. Zij heet, ik ben er dit jaar, heb ik haar leren kennen. Karin Hammer. En het is een Zweedse uh, trombone-speelster. Een beetje in de stijl van J.J. Johnson en Kai Winding. En uh, ja, eigenlijk integreert ze invloeden van de bossa nova, bebop, swing en pop. En uh, ja, ze heeft een mooie cd gemaakt. Die is het, volgens mij 2019 uitgekomen. Karen Hammer en de Fab 4 heet uh, die. En de D heet Circles. En daar het nummertje van Hill. Luister en geniet. MUZIEK <tied> Het zijn echt weer de zondagochtendklanken om mij wakker te worden. Zo'n trombone. En ik weet niet, nee, jullie kunnen de foto niet zien van deze mevrouw. Maar de hoes ziet er bijzonder aantrekkelijk uit. Dus ik heb het idee dat het een heel aardig type is. En de muziek die ze maakt is uh, ja, meer dan genoeglijk. Edward. Ja, ik blijf een beetje in de Scandinavische sferen. Uh, Finland heeft ook een echte uh, levende jazz scene. Uh, ik heb me meegenomen Yuka, Escola, Soul Trio... Ze spelen soul jazz, een beetje in de jaren 60-stijl. En Juco Escola is de trompetist van dat uh, trio. En het nummer heet uh, uh, Steamy uh, van de gelijknamige LP Steamy van uh, 2019. Dat is echt een uh, lekker plaatje. Luister maar. Timmy is het maar een kleine sprong naar het volgende nummer, denk ik. Ja, ja Edward, ik heb uh, weer wat klaar liggen... wat ik in uh, die heerlijke platenwinkel in uh, New Orleans gescoord heb. Het is een uh, lokaal trio, uh, genaamd het Garden District Trio. Bestaande uit uh, drie mensen, alle drie afkomstig ook in New Orleans. hebben daar ook een muziekopleiding gehad. We hebben het over Jordan Baker op piano, Brian Kreserg op Bas en David W. Hansen op Drums. Een uh, relatief nieuw, uh, uh, een nieuwe cd van ze uit 2019... genaamd Upward. En alle nummers, ook het nummer dat we nu gaan draaien... zijn gecomponeerd door de drummer David W. Hansen. En Edward, die hint er daar al op. We gaan luisteren naar het nummer Jump. Dat was Jump van het Garden District Trio uit New Orleans. Marco, wat heb je klaarliggen? klaar liggen? Nou uh, ja, dankjewel. Wij hebben een, uh, een, eigenlijk een klassieker klaar liggen. Echt een, uh, een prachtige plaat. Uh, de Curl van Ipanema. En uh, de uitvoering van uh, Getz is deze uit uh, 1964. En Erik, wat kan jij erover vertellen? Nou, dat de, uh, de schrijvers van dit nummer, die zaten heel vaak op een terrasje van de bar uh, Veloso in de wijk Nima van Rio de Janeiro, en zij werden dus geïnspireerd door een meisje dat daar dagelijks voorbij kwam. Dat meen ik. Ja, dat meen ik. En we hebben hier een mooie foto van uh, van haar. Jammer dat het radio is. Hè? Ja, het is jammer, hè? Ja. Maar ze is wel, uh, ja, ze ziet er leuk uit. En dat meisje dat heette Heloisa... En uh, ja, de rest van haar naam kan ik niet uitspreken. en Enida Meneres Paes de Pinto. En zij is geboren op 7 juli 1945. Ik heb ook haar adres trouwens. En uh, nou, uiteindelijk om lang verhaal kort te maken, zijn de schrijvers van dit nummer, zijn uiteindelijk ook getuigen geweest bij het huwelijk van haar. Dus is toch wel heel leuk. Dus ze zijn allemaal toch wel heel erg verbonden met elkaar, Marco. Zeker, en, zeker. Ja, en ze is ja, nog ja. steeds getrouwd. En ze is nog steeds getrouwd. Ja. Ja, ja, dat hoor je ook niet meer zo vaak, hè, Edward? Dus uh, nee, en um, Astrid Gilberto is eigenlijk uh, beroemd geworden met dit nummer. En het, het leuke is ook dat ik hier voor mij heb de LP, de originele LP, Marco. Uit 1964. Nou. Moet toch niet gekker worden? Nee, en deze plaat is ook een van de eerste jazznummers... nummers die in de Amerikaanse top 100 een hele tijd op nummer 5 heeft gespeeld. Dus. Uh... En in, uh, we gaan nu horen Stanket met de Keul van Ipanema. Bringam, bringam, bringam. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Bela menina que vem, que passa. Um doce balanço caminho do mar. <mulgular>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 Het fijn dat jullie daarbij zijn vandaag. Um, met deze heerlijke klanken van Astrid Schiebechto... ga ik het woord geven aan mijn uh, gewaardeerde collega Alco. Ja, dankjewel Erik. Ja, de naam Sten Getsviel, en dat deed me denken aan een... Uh, ja, ik had uitgezocht voor deze ochtend trio Pim Jacobs, East of the Sun. En daar speelt Ruud Brink op mee. En Ruud Brink is een Haarlemse saxofonist... die in volgens mij 1990 ongeveer overleden is... En het was een bevlogen type. En hij heeft ook een Edison gekregen. En die werd hem uitgereikt door Stan eh, Volgens Maar het trieste aan het verhaal is... 14 dagen voordat hij die, die Edison in ontvangst zou nemen... is hij overleden. Hij is niet oud geworden. Eh, het was ook iemand die best wel van een goed glas hield. Misschien wel veel, want volgens mij is hij overleden aan leverkanker. En het was natuurlijk wel bijzonder dat Stan Kets, die Edison aan, aan Ruud heeft uitgereikt. Ruud was toch een, uh, uh, uh, iemand die, uh, uh, die ook les gaf aan het conservatorium in Den Haag. En, ja, maar in, in die tijd waren er een saxofonisten die opkwamen. Terwijl het grote voorbeeld voor Ruud Stengetz was. Dus je kan je voorstellen dat van die jongeren zijn manier van lesgeven niet zo aansprak. Maar Ruud Brink is een zeer zeer gewaardeerde saxofonist geweest in deze regio. Eigenlijk heel Nederland heeft met alle grote gespeeld. En vandaar. Dat ik toch even de aandacht vest, wil vestigen op Ruud Brink. Er zat een mooi beeldje in Haarlem bij Egelands tuin Toen ik net bij CFM Jazz begon in 2013... werd dat uh, daar onthuld, kan ik me nog herinneren. Kortom, een lange intro om uh, Pim Jacobs en Cornuite aan te kondigen... waar Ruud Brink op meespeelt. Peace of the sun. Of the sun. Oh, oh,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 Dat het geluid van die gitaar dat kwam er bekend voor, dat is uh, Wim Overgouw. Uh, ja, het was echt een uh, uit die tijd de formatie in Nederland, natuurlijk. En trouwens, Ruud Brink die vormde met Greetje Kouwveld, die naam viel net aan tafel. En uh, Peter Nieuwwer vormde die ook een trio. Inmiddels is uh, Jeroen aangeschoven. Welkom, Jeroen, in dit uh, ZFM jazzuur. En wat heb jij voor meegenomen om de luisteraars op te tracteren? Ja, goedemorgen allemaal. Natuurlijk nieuwjaar en uh, die eerste uitzending samen. Ik ga dan even door de uitzendingen van het afgelopen jaar en pik de bijzondere, rare, uh, mooie uitvoeringen eruit die ik ben tegengekomen. En natuurlijk was niks beters uh, dan te beginnen met New Year's Dream. Dat was Harold Mayburn samen met het Mike DiRubio-kwartet. Het album heet New York Accent Live at Kitano uit 2007. En de titel heet A New Year's Dream. Ja, blijven bij een beetje funky pianiste John Baptiste. Oorspronkelijk uit New Orleans. Dus past helemaal bij uh, wat Jaap eerder heeft uh, gedraaid. Uh, in dit uurtje van ZFM Jazz. Het eerste uurtje zit er al op. Uh, ja, het gaat uh, snel de tijd vliegt als je goede muziek draait. Blijf luisteren in het uh, tweede uur. We gaan door met de gezamenlijke uitzending van de presentatoren van ZFM Jazz. Nu eerst John Baptiste met het nummer Black. Hij speelde trouwens met Prince, Stevie Wonder en ook Roy Hargrove. En dit is een live-opname uit de Village Vanguard in New York. John Baptiste Black.